Het is al een paar keer voorbijgekomen vanmorgen over de feesten. al verschillende keren gezegd van, uh, dat Jahwe wil dat wij zijn feesten vieren. De Moedim, zoals ze genoemd worden. Feesten van Jahwe. Zola Levitt, dat is een jood, die ontdekte een enige jaren geleden het volgende. Hij was heel erg benieuwd naar hoe zit nou precies zeg maar, de levenscyclus van een foetus in elkaar. Hoe gaat het nou precies? Dus die is in contact gekomen met een gynaecoloog. En die heeft daar dus hele gesprekken mee gevoerd. En toen kwam hij ineens met een enorme overeenkomst. Dat dus is namelijk het volgende. Op de veertiende dag van de eerste maand is de ijsbron bij de vrouw. De veertiende dag van de eerste maand, dat is Pesach. God zegt met Pesach, op de veertiende dag van de eerste maand zult gij een heilige samenkomst hebben. Dat is de instelling van Pesach. Heel frappant dat het dan overeenkomt met het begin van een nieuw leven. Het tweede, het eitje, wordt binnen 24 uur bevrucht of het sterft af. Dus of het komt tot leven of het sterft. En dat is maar binnen 24 uur. Dit doet denken aan het feest van de ongezuurde broden. Het zaad of graan dat in de grond viel en stierf. Zodat het vrucht kan voortbrengen. De derde binnen twee tot zes dagen zal het bevruchte eitje zich vasthechten aan de baarmoederwand en beginnen te groeien. En dat is cruciaal. Het moet zeg maar zich vasthechten aan de baarmoederwand, anders zal het ook niet kunnen groeien. Anders gaat het helemaal mis. Nou, het feest der eerstelingen wordt gevierd ergens tussen de tweede en de zesde dag na Pesach. Nooit precies exact dat ze van tevoren kunnen zeggen van nou dat is de derde dag, de vierde dag, nee, dat is altijd tussen de twee en de zesde dag na Pesach. Rond de vijftigste dag van het embryo, of de foetus, neemt het de vorm van de mens aan. Voorheen, eh, voordien zeg maar, kun je niet zeggen, als je dus alleen maar kijkt naar de foetus, is het nou een kikkervisje, is het een mens, of is het een, een dier, is niet te zien. Pas rond de vijftigste dag krijgt het de vorm van de mens. Dat doet denken aan Pinksteren. Pinksteren is vijftig dagen na Pesach. Op de eerste dag van de zevende maand is het gehoor van het embryo ontwikkeld. De eerste dag van de zevende maand is het bazuinenfeest. De tiende dag van de zevende maand verandert de hemoglobine in het bloed van de moeder. En begint het kind zijn eigen bloed aan te maken. Dus dan komt er een scheiding tussen de bloedbanen eigenlijk van de moeder en het kind. Daarvoor wordt het kind constant door de moeder gevoed. En dan gaat het kind zijn eigen bloed aanmaken krijgt ook een eigen bloedgroep. De tiende dag van de eerste maand. Het is de grote verzoendag, waar de hoge priester met het bloed verzoening moest doen voor het volk. Op de vijftiende dag van de zevende maand zijn de longen van het embryo volledig ontwikkeld. Voor die tijd, als het dan geboren wordt, heeft het heel veel problemen met, met ademhaling. Het, goed, wij, wij worden er zelf mee geconfronteerd. Onze schoondochter is in verwachting van een tweeling. Het uh, is allemaal heel spannend die krijgt nu ook al medicijnen om de longen te laten ontwikkelen, omdat ze waarschijnlijk eerder geboren moeten worden. Dus dan krijgen ze extra medicijnen om die longen snel tot ontwikkeling te laten brengen. Omdat het eigenlijk pas op de vijftiende dag van de zevende maand ontwikkeld zijn. Dit is Loofhuttefeest, een tijd om het huis van de Shekinah, of de geest, van God te vieren. En de geest als pneuma, oftewel adem Op de tiende dag van de negende maand wordt de baby geboren. En de acht dagen vindt bij de jongetjes de besnijdenis plaats. Nou, we hebben het altijd over de zeven feesten van de Heer. Er is er nog eentje, het achtste, Chanuka. Negen maanden en tien dagen na Pesach. Ja, ik vind het, het is ongelooflijk, vind ik. Het is zo ontzettend dat, uh, geweldig dat elk kind de feesten van de Heer dus predikt eigenlijk. Hè? Dus elk kind wat geboren wordt, dat heeft eigenlijk de feesten van God. Onze God in zich. Dat is net zo wonderbaarlijk als die namen. Dat is net zo wonderbaarlijk als ja. Dus als je daarbij stilgestaan, dat elk kind wat geboren wordt, zeg maar... dus gewoon verkondigd van... luisteren, ik ben het levende bewijs... dat de feesten van de Heer er zijn. Nou, dat is even de start. Dan gaan we beginnen met de instelling van Pesach... tot eeuwig verbond. Het begint in Exodus. Dat was dus voor de uitocht... Zei de heren tegen Mozes en Aaron. Deze maand... ...zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal er voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Dus niet in september of later in het jaar, nee. Nissan, dat is de eerste maand, dus de start van het nieuwe jaar. Dan zegt hij tot heel de gemeenschap van Israël... ...op de tiende van deze dag moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Dus geen lam per persoon... Nee, het is een lam voor heel de familie. Sterker nog, als het gezin te klein is, dan moet je met een buurman moet je een lam kopen. En die buurman die mag je niet uitzoeken. Nee, dat is degene die het dichtst bij zijn gezin woont. Helaas, dus geen vriendjes met de buurman, jammer. Maar je zult met die buurman het peestdag moeten vieren. Dat is de instelling van de heer. En dus niet iemand uitkiezen van waarvan je het wel leuk vindt dat hij bij je in huis komt... Nee, zegt God, degene die het dichtst bij je woont. En je moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. Het moet een lam zijn zonder enig gebrek, zonder vlek of rimpel, hè, zoals we dat in Nederlands zeggen. Een mannetje van een jaar oud, en dan mag het een schaap zijn of een geit. Ze moet het in bewaring houden, dus in huis houden, tot de veertiende dag van deze maand. En dan heel de verzamelde gemeenschap van Israël moet het dan slachten tegen het vallen van de avond. Nou, ik heb daar even een overzichtje van gemaakt. <tie> dan zie je dus dat... Het begint dus op de tiende Nissan. Dan moet je dus dat aanschaffen. Nou, ik heb er een hele dag voor gerekend, maar ik denk dat het ergens in de middag wordt aangeschaft. Dan is het in huis. En dan heb je dus drie dagen en drie nachten. is het in huis. En dan moet het geslacht worden. Nou, ik denk dat je je wel kan begrijpen als je kinderen hebt... en er komt een lammetje in huis... dat het een enorme impact heeft op je gezin. De kinderen gaan ermee spelen, die raken eraan gehecht. En na drie dagen is dat... ja, dat is een speelkameraadje. Dat is het liefste wat ze hebben. Dat is een lief lammetje. En dan komt het... verschrikkelijke dat het lammetje moet geslacht worden. En ze weten dat het geslacht wordt. En ze weten ook, want het is verteld dat het dus geslacht moet worden voor hun. Dus niet zomaar om alleen maar op, om op te eten, nee het is ook nog nodig... omdat er nog iets extra's moet gebeuren. Ik denk dat dat een enorme impact heeft gehad ook bij de kinderen... van dat dat lammetje, wat zo ontzettend lief en aardig was... speelkameraadje, dat dat gedood moet worden. En dan moeten ze bloed nemen en aan de beide deurposten, Mesusa strijken of en aan de bovendorp aan de huizen waarin zij het eten zullen met een speciale reden ze moeten het vlees diezelfde nacht nog eten op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden ze mogen niets rauw eten ze mogen het niet in water koken maar alleen op vuur braden totaal dus met zijn kop met zijn poten en zijn ingewanden ze mogen ook niets overlaten tot de morgen dus alles wat overblijft, wat ze niet op kunnen eten, dus als ze toch op de een of andere manier te veel hebben gekozen, dan moet het met vuur verbrand worden. Er mag dus niets overblijven. En dan komt er een hele regel, hoe je het moet eten. Dus niet lekker aan tafel zitten, nee. Je middel omgort, je schoenen aan de voeten, staf in je hand, je moet het met haast eten. Met andere woorden, je moet klaarstaan om te vertrekken. En je moet echt, zeg maar, het bijna naar binnen schrokken. Zo snel moet je het eten, want het is een paassa voor de heren. Niks rustig, een maaltijd nuttiger, nee. Helemaal aangekleed, je koffertje in je hand, hè? zoals Wien op de laatste tijd iedere keer uh, zegt. Koffertje in je hand, alles klaar, je jas aan. En zorgen dat je dus op, ja, op punt staat om te vertrekken. En dan nog even, net op het laatste, snel even wat eten. Voordat je de deur uitvlucht. En waarom? Omdat Yahweh in die nacht door Egypte trekt. En alle eerstgeborenen in het land Egypte treft. Van de mensen tot, de, tot aan het vee. En ik zal aan de goden van Egypte strafgerichten voltrekken. Ik de Heer. Dat had ook een directe impact op de farao. Want de Egyptenaren die geloofden dat de farao, dat was een zoon van de zon, dat was een zonnegod. Dat was een god, de farao. Maar ook hij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 Dus dit is cruciaal. Als het bloed gezien wordt aan de deurposten... dan zal die voorbij gaan. Nou, misschien zijn er wel mensen geweest... Hè, onder de Hebreeën die gedacht hebben... van ja, kom hoor... we moeten een lammetje slachten... en dan moeten we dat deur aan die of, uh, de bloed aan die deurposten gaan strijken. Nou, uh, die Mozes die heeft al meerdere dingen gezegd... en iedere keer is, iedere keer is de behandeling van de farao zwaarder geworden... Ik zou me kunnen voorstellen dat er mensen zijn geweest die zeggen, van, nou maar luister, daar ga ik niet in mee. Moos kan wel meer vertellen. Helaas, ook onder de Hebreeën, als er geen bloed was aan de deurposten, dan werden daar de eerstgeborenen gedood. Dus niet het feit dat ze dus bij de Hebreeën hoorden, heeft hun gered. Nee, het feit dat ze achter het bloed gingen, heeft ze gered. Nou, dat is cruciaal, denk ik. Dan zegt God: En deze dag moet voor u een gedankdag worden. Er moet een vieren als een feest voor de Heer. Er moet vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. Met andere woorden, dat gaat dus voor altijd door. Dat stopt nooit. Dat is een eeuwige verordening. Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen. Want ieder die iets gezuurs eet. ...van de eerste tot de zevende dag... ...die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Dat is heftig, hè? Dat is verschrikkelijk heftig. Dus iets gezuurds eten... ...in die periode... ...betekent dus dat je dus uitgeroeid moet worden. Het begint eigenlijk met het uitroeien van de eerstgeborenen. En nu... ...legt God het eigenlijk over het hele volk... ...het heeft niks meer te maken met de eerstgeborenen. Dus iedereen die dus niet meedoet... ...moet uitgeroeid worden. Op de eerste dag moet er een heilige samenkomst zijn. En ook op de zevende dag. Geen enkel werk op die twee dagen. Alleen wat klaargemaakt wordt. Dus wat, wat klaargemaakt wordt om te eten, dat mag dus gedaan worden. Dus het eten mag klaargemaakt worden. Voor de rest is het een heilige samenkomst en mag er niet gewerkt worden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht. Want op dezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben... Dus dat is op die eerste dag wordt het hele volk Israël wordt uit Egypte geleid. Nou, we hebben het vanmorgen ook even gezien. Het praat over 600.000 man. Dat staat er dus ook in die parasha. Maar de 600.000 waren dus geoefende strijders. Als je even goed naleest, dan zie je dus dat het zijn dus de mannen van 20 tot 55 dat is de, Die worden dus geteld, staat in, de, in die verordening. Nou, ik heb dat zelf ook even uitgerekend. Dat betekent dus dat je ongeveer een leger hebt gehad van over de 3 miljoen, met vrouwen, kinderen, uh, ouderen erbij. Dus 3 miljoen mensen gingen op diezelfde nacht uit Egypte. Mijn zoon is theoloog, daar had ik het, uh, had ik het over en die zei, dat kan helemaal niet. Dat uh, is onderzocht, dus dat is helemaal niet mogelijk. Hij zei, want als je natuurlijk maar één weg hebt, 3 miljoen, dan zei, dat red je niet eens met z'n allen over één wegje met 3 miljoen. Ik zei, die grens was ontzettend groot, hè. Wie zegt dat ze met z'n allen precies over dat ene weggetje, ik denk dat ze met een hele grote troep, zei, als je met 3 miljoen naast elkaar staat, dan heb je één stap bij uit Egypte. Daar heb ik maar één, euh, één seconde tijd voor nodig. Zo zal het ook niet gegaan zijn, maar... <lacht> het is een beetje te simpel om te zeggen van... Sluister, ze gaan allemaal via één weggetje gaan ze, gaan ze weg. Ik denk dat ze gewoon een hele brede... Het was natuurlijk een gigantisch leger. En dat is opgetrokken en daar hebben ze heel de nacht voor gehad. Maar ook hier weer, dus in vers 14 en in vers 17... Zegt Yahweh... Deze dag is een eeuwige verordening, al uw generaties door. Ook hier weer, dat stopt dus niet, mijns inziens. In de eerste maand moet u ongezuurde broden eten, vanaf de avond van de 14e dag van de maand tot de avond van de 21 ste dag van de maand. Nou, dat is al eerder gezegd, het was zeven dagen dat feest. Het wordt verschillende keren herhaald, dus het is God echt ernst. net als dat eeuwige instelling. Twee keer zijn we nu tegengekomen dat God het zegt. Zeven dagen lang, weer een keer, mag in uw huizen geen zuursteen gevonden worden. Want ieder die iets gezuurd zal eten, die persoon, moet uitgeroeid worden. Of hij nu een vreemdeling is of een ingezeten. Dus het maakt ook niet eens uit of je dus zeg maar een Israëliet bent. Nee, zelfs degene die daar woont, die ingezeten is van het land, die hoort daarbij. U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten. Nou, hier ging het nog over uit de gemeenschap van Israël. Of hij nu een vreemdeling is of een ingezetene van het land. Dus dan zeg je, nou oké, okay, dat gaat over Israël. Hè. Dus dat gaat alleen maar op als je in Israël woont. Nee, dus dat heeft verder geen impact van, wij wonen in Nederland, we hebben daar dus niks mee te maken. Nee, zegt God, in al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten. Hey, dat is een uitbreiding. De joden wonen over heel de wereld. Hè? Over heel de wereld. Zou dat iets voor ons te betekenen hebben? Dit zinnetje. En dan voor de derde keer... zegt Jaweh: houd dit als een verordening voor u en kinderen... tot in eeuwigheid. En die is volgens mij nog niet voorbij. Dan even een samenvatting. Driemaal zegt Jaweh: dit is een eeuwige inzetting. Dus hij meet het heel serieus. Dan u zult een lam kopen, drie dagen in huis nemen en slachten. U zult het met uw familie eten. En eventueel met een buurman die er dichtstbij woont. U zult het in uw eigen huis eten. Er staat duidelijk vermeld in uw eigen huis. dus is niet ergens anders, nee, in uw eigen huis. U zult gebraden vlees eten. Ongezuurde broden eten, bittere kruiden, je middel ongort hebben. Met andere woorden, je zult je jas aan hebben. En dan, daar was natuurlijk de gewoonte van: je had een mantel en er werd vastgesnoerd met een, uh, met een riem of met een touw om je middel. Schoenen aan je voeten, staf in je hand en met haast eten. Nou, deze regels staan gewoon vermeld. Het zijn gewoon tien regels waar het Pesach over gaat en ja, dat zijn wetten van de Heer. Sterker nog, nou, we zeggen driemaal. dit is een eeuwige inzetting. Dus het is niet zo van nou, misschien als jullie tijd hebben of zo, dan uh, kunnen jullie dit doen. Nee, hij meent dat serieus. Nou, waarom nou dat hele verhaal? Daar gaan we nu even naar kijken. Want er gebeurt iets heel erg opmerkelijks in het Nieuwe Testament, zoals wij dat noemen. Dus het Nieuwe Verbond. Want Yeshua die gaat een andere definitie geven aan de familie. Waar Yahweh zegt, je zult het Pesach eten met je eigen familie in je eigen huis, zegt Yeshua wat anders. Terwijl Yeshua nog tot de menigte sprak, hij was in een huis, was hij aan het preken... Zie, zijn moeder en broer stonden buiten en zochten hem om met hem te spreken. En dat wordt doorgegeven door de gemeente, door de menigte en iemand die spreekt dan Yeshua aan. En die zegt, zie, uw moeder en uw broer staan buiten en ze zoeken u om met u te spreken. Nou, ze waren niet zo van plan om echt een vriendelijk gesprek met hem te hebben op dat moment. Nee, ze kwamen om hem te vertellen dat hij gek was. Dat staat dus in, de, in het Nieuwe Testament... Ze waren het helemaal niet eens met hem, op dat moment in ieder geval niet. En ze kwamen echt om eventjes moest luisteren, joh, het wordt echt tijd dat je uit de openbaarheid komt. Want je tast onze familie aan. Dat waren ze van plan om te gaan zeggen. En dan krijg je de reactie van Yeshua. Maar Yeshua antwoordde en zei tegen hem, die dat tegen hem zei. Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? nou Dat had hij net gezegd, die staan buiten, die staan buiten, had die man gezegd. Nee, zegt hij. En hij strekt zijn hand uit over zijn discipelen en zei, zie, mijn moeder en mijn broeders. Dus geen lichamelijke band meer, geen bloedsband zou je zeggen. Maar hij zegt, nee, mijn discipelen, dat zijn mijn moeder en mijn broeders. En hij geeft zelfs de reden erom. Want, zegt hij, wie de wil van mijn vader doet, die in de hemel is die is mijn broeder en zuster en moeder. Met andere woorden, het gaat er niet om wat je hoort, maar het gaat er ook om wat je doet. Dus wie de wil van mijn vader doet, die in de hemel is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Nou, dit is volgens mij een volledige omslag van de definitie van familie. Waar Jaweh zei, je eet het met je familie. Ik zeg, Jeshua, mijn familie is degene die de wil van de vader doet. Dat is één... Gaan we naar Lucas kijken. Verandering, vernieuwing van het verbond van de instelling van Pesach, nieuwe stijl, heb ik het even genoemd. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het paaszaar moest slachten. Het staat hier zelfs, hè? je moest het slachten. Hè? En hij stuurde, Jeshua, stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei, ga heen, maak voor ons het paaszaar gereed, zodat wij het kunnen eten. Nou, hier zie je dus al dat het dus... ...in werking treedt wat hij daarvoor gezegd heeft van zijn familie. Hè? Want de vader moest eigenlijk het Pascha het lam, slachten. Dat was de opdracht. En hij zegt hier, luister, ik stuur twee van mijn broeders stuur ik erop uit... ...en die gaan het paasga gereed maken. Zodat wij het kunnen eten. En dan zeggen ze dan, ja maar waar... Waar wilt u dan het gereed maken? Want ja, dat hoort thuis te gebeuren. Maar ja, ze zaten in Jeruzalem, dus ze zaten ver van thuis. Waar moeten we dan naartoe? En Yeshua zegt tegen hen, nou, als je de stad binnengaat, en ik zit me zo voor te stellen bij de Jaffa-poort, weet je wel, ik kom bij de Jaffa-poort daar zo. dan zal iemand u tegemoet komen die een kruikwater draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnen gaat. Dus het gaat over een man. Volg hem. Nou, Degene die daar geweest zijn, je komt de Jaffa-poort binnen... dan zie je dus echt, ik kom bij zo'n plein. Ik weet niet of het toen ook zo was, maar dat stel ik me zo even voor. groot plein, er talloze mensen. Hoe moet ik nou in vredesnaam... ontdekken wie mij tegemoet komt met een kruikwater? Er zullen er zoveel zijn geweest die daar met kruiken liepen. Maar toch niet. Want een man liep niet met kruiken. Dat was vrouwenwerk. Het was ondenkbaar dat een man water droeg of een kruik dat was echt vrouwen dat was heel streng gescheiden dus het was opmerkelijk dat er een man is die een kruik water draagt dus vandaar dat die opdracht heel makkelijk was zo gauw ze maar een man zagen die een kruik droeg dat was degene die hun verder zou kunnen leiden nou die moeten ze volgen en dan komen ze op een gegeven moment bij het huis waar die man naar binnen gaat en dan zeggen ze van de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het paaszaal met mijn discipelen eten zal? En die man die wijst dan een grote bovenzaal. Die is al volledig ingericht. Dus alles staat al eigenlijk klaar. En ze maken daar het Pesah gereed. Nou, ze gaan weg en ze vinden het zoals hij hun gezegd heeft. En ze maken het paaszaal gereed. Nou, dat is een letterlijke vervulling wat Yeshua tegen hen zei, hè? niet van, dat is allemaal geestelijk bedoeld of zo, nee. Ze gaan op pad en ze vinden alles zoals Yeshua gezegd had. Dus ze komen die man tegen die de kruik draagt, die man die gaat hun voor naar een huis, ze gaan naar binnen. En ze vinden dus de heer des huises. Ze vragen waar de eetzaal is en het wordt gewoon gewezen, moest sluister als de bovenzaal daar zo, alles staat klaar. Jullie kunnen aan de slag. En dat doen ze. Op een gegeven moment komen ze dus met z'n allebei bij die bovenzaal en Jezus die gaat aan tafel aan liggen en de twaalf apostelen met hem. Nou dat is opmerkelijk, hè? waar is zijn mantel, waar zijn zijn schoenen, waar is de staf? Het was een eeuwige instelling die Yahweh gemaakt heeft. Je moet het met haast eten, hoezo aan tafel aan liggen? Dit is een volledig ander Pesach als wat eigenlijk gewend was. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar dit paarszaam met u te eten, voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. Oh, gaat even mis. En dan begint hij met een drinkbeker, en hij spreekt de dankzegging uit, en hij zegt, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok. Totdat het koninkrijk van God gekomen is. En ik vraag me af of de discipelen hebben begrepen waar hij het over had. Omdat dit was niet de instelling van het Pesach wat ze gewend waren. Er komt ineens een drinkbeker bij, er komt wijn bij. En ik zeg niet dat er van tevoren nooit geen wijn gedronken werd, gegarandeerd wel. Maar dit is iets heel vreemds. En dan haalt hij er ineens het koninkrijk van God bij. Het was een instelling van Yahweh. Yahweh ja, had gezegd dat we het Pesach zouden vieren. En Yeshua begint ineens over het Koninkrijk van God. En hij zegt het twee keren. Dus niet één keer, nee hij zegt het twee keer. Hij zegt eerst over het eten en dan over het drinken. Dus twee keer het eten en drinken heeft te maken. Ook met het Koninkrijk van God. En dan met het brood en de wijn. En dan neemt Yeshua het brood... En nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden... Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachten is. Nou, dat doen wij ook, hè? Toch, hij breekt het brood en geeft het aan hem met de woorden... Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zijn lichaam is niet verbroken geworden, hè? Dat staat heel duidelijk in het, uh, in het woord. Er is geen bot van hem gebroken. Net zoals David al geprofiteerd had, dat dat niet zou gebeuren... En dat is ook niet gebeurd. Er is geen bot in zijn lichaam gebroken. Hij heeft zijn lichaam overgegeven voor ons, maar niet laten breken. Toen nam hij de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd, dus helemaal op het einde... en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Ook dit is iets nieuws, hè. Dit hoorde niet bij het Pesach, wat van tevoren altijd gevierd werd... Dit is iets heel nieuws. Dus hij. maakt toch een soort nieuwe instelling. En dat gaat dan over het brood. en over de wijn die gedronken wordt. En dan gaat dus met name. dat hij ook de koppeling maakt. dat het dus te maken heeft met zijn offer. En dit is dan de nieuwe bloedlijn die de familie ver vervangt. Dus het bloed. wat Yeshua vergoten heeft. Als wij dus schuilen achter zijn bloed, dan behoren wij dus tot zijn familie en zijn wij dus zijn nieuwe bloedlijn, om dat eventjes in het bloed te houden. Na de maaltijd stond Jeshua op, legde zijn kleren af, nam een doek en deed hij om zijn middel. Hij goot water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met een lindendoek die hij om zijn middel had. Nou, dat is ook opmerkelijk, hè? Want, ja... Ten euh, eerste ze liggen ze allemaal aan de tafel. Er staat niet dat hij de schoenen nog uit moet doen, hè? Dus blijkbaar hadden ze de schoenen niet eens aan. He, dus tegen de instelling van Jawe in. Wat drie keer gezegd wordt dat het een eeuwige instelling is... hebben ze geen schoenen aan hun voeten... en is Yeshua gewoon in staat om hun voeten te wassen. Ze liggen allemaal aan. Dus is niemand... Die zijn mantel aan heeft, die zijn staf in zijn hand heeft en die het met haast eet. Nee, ze zitten gewoon te genieten van het Pesach. Toen hij dan zijn voeten gewassen had en zijn kleren weer aan had gedaan, ging hij weer aanleggen en zei tegen hen: ziet u in wat ik aan u gedaan heb? Met andere woorden, begrijpt u dat ik een voorbeeld gesteld heb? Want hij doet niks zonder reden. U noemt mij meester en heer en u zegt het terecht, want ik ben het. Maar, als ik dan, de heer en de meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Oren wassen doen we heel graag. Hè? Dat zit een beetje in ons mensen, van, uh, om elkaar eventjes de oren te wassen. En dan bedoel ik niet letterlijk de oren wassen, maar echt iemand even terecht te wijzen. Van, luister, je moet dit, je moet dat. Dit is een volledig andere orde. Iemand zijn voeten wassen, dat betekent dat je moet knielen voor iemand. Je moet door de knieën. Je kunt niet, als je rechtop staat, iemand zijn voeten wassen. Ja, of iemand moet zijn voeten heel hoog gaan houden. Dat geeft ook weer problemen. Dus je moet door de knieën. Dat is niet anders. En ik denk dat dat dus ook iets zegt naar degene van wie je de voeten wast. Je stelt je eigen dienstbaar op. En ik denk dat dit ook eigenlijk een van de mooiste instellingen is. Om te zeggen dat als iemand zeg maar dus leiding wil geven, dat hij dus dienstbaar moet zijn. Aan. Ik denk dat dat een van de basisdingen is. Van het leiderschap. Ik vind het heel mooi dit. Want ik heb u een voorbeeld gegeven. Opdat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb. En hier heeft hij het niet alleen over het voeten wassen. Hè? Daar komen ze later achter. Dat Yeshua dus veel meer gedaan heeft. Als het voeten wassen. En dat het offer wat Yeshua gedaan heeft. Om dienstbaar te zijn voor ons. Dat is zo immens groot. Het is onvoorstelbaar groot. Zo groot dat het dus voor iedere mens op deze wereld het verschil tussen leven en dood kan maken. Voor waar, voor waar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Toch hoor je dat regelmatig, hè? Dat hoor je ook wel eens van uh, mensen die als een gezant naar bijvoorbeeld een ander land gezonden wordt en op een gegeven moment beslissingen gaan maken... Waarvan hij dan eigenlijk zegt, ja, maar, dat heeft mijn heer verteld. Maar dat eigenlijk meer in zijn straatje te pas komt als van zijn heer. Een gezant is altijd, blijft altijd een gezant. Dus hij zal hetgene moeten vertellen van degene die hem gezonden heeft. En niet dingen vanuit zijn eigen straatje. Als u deze dingen weet, en wij weten ze, zalig bent u als u ze doet. Dus ook hier weer die koppeling tussen het weten, het horen, het zien, maar met name het doen. Nou, eventjes naast elkaar gezet. Dus de instelling van Yahweh. Dat is deze. Nou, die tien, U wilt een lamp kopen, drie dagen in huis nemen en slachten. Jeshua zegt, andere verzorgen, het stond allemaal klaar boven. Ze moesten het klaarmaken, maar alles stond al klaar. Je moet het met uw familie eten, Jeshua zegt, eet het met de familie van gelovigen. U zult het in uw eigen huis eten, het wordt in een bovenzaal, op een totaal andere plek wordt het gegeten. Nou, gebraden vlees wordt gegeten, maar dat zal wel later zijn, want hij begint met wijn drinken. Ongezuurde broden, daar wordt gegeten. Bittere kruiden zal gegarandeerd, maar dat komt dan wat later, denk ik. Nou... Een middel omgegort hebben, dat staat er niet meer. Je schoenen aan uw voeten, ze liggen aan, Uw staf in uw hand en ze gaan wijn drinken. En met haast eten, nee, de voeten worden gewassen. Met andere woorden, ze zijn echt helemaal in de rust. Het is niet de bedoeling dat ze nog eigenlijk weggaan, zou je zeggen. Gebeurt wel, maar. Nou, de verandering heeft te maken, denk ik, met vervulling en in de rust komen. En van daaruit verder. Dus het is niet meer gehaast, niet meer. Helemaal klaarstaan om te vertrekken. Nee, ze mogen in alle rust mogen ze genieten van het Pesah. En waarom? Daar komen ze achter nadat Yeshua is opgestaan. Omdat blijkt dat deze avond eigenlijk een enorme profetie is over wat er straks gaat gebeuren. Namelijk dat Yeshua zijn leven geeft voor zijn volk. De drie dagen en drie nachten van het lam zijn de drie jaren die Yeshua gepredikt en onderwijs gegeven heeft. Ze waren aan hem gewend. Ze hadden hem lief. De discipelen, nou ja, van overal vandaan kwamen ze om hem te horen. Hij heeft wonderen gedaan, hij heeft echt met hen verkeerd. Hij hoorde erbij. En dat hoor je ook van de discipelen als hij op een gegeven moment overleden is. De discipelen geven hun verdriet weer als Jeshua het lam aan het kruis wordt gedood. Net zoals we om dat lammetje werd gerouwd in dat gezin waar het dus die drie dagen moest opgenomen worden. Het heeft hun verschrikkelijk veel verdriet gedaan. Het heeft, nou ja... Het is iemand waar ze zich van gehouden hebben en die ineens overleden is. En ik denk, als je een, een, zoiets meegemaakt hebt, dan weet je hoe het je kan treffen, zeg maar. Hoe een verschrikkelijke rouw dat kan geven. Ik denk dat het voor hun nog, eigenlijk nog wel groter is. Omdat ze heel hun verwachting, heel hun hoop hadden ze gericht op Yeshua. Het koninkrijk zou hersteld worden. En hij is weg. Hij is overleden. Hij is gedood door de vijand die die verslagen zou zijn. Nee? Hun hadden het idee dat Jeshua de Romeinen uit het land zou verdrijven. Hun zou koning, hij zou koning worden en het koninkrijk zou hersteld worden. En waar Jeshua over had het koninkrijk van God, ja dan zal dat wel het koninkrijk van God zijn, ze, hebben ze gedacht. En dat zie je ook later, dat ze dat blijven vragen, wanneer stelt hij nou het koninkrijk? Dan wordt hij begraven en ligt drie dagen en drie nachten in het graf, voordat hij wordt opgewekt door de vader. Nou, ik denk dat dit ook weer iets zegt over die drie dagen en die drie nachten. Dat dat lam in dat huis was. Hij ja? wordt opgewekt door de vader. En vanuit de rust, na de tocht door de woestijn, om zo te zeggen, je voeten wassen. Niet meer klaarstaan om gehaast te vertrekken, maar aanliggen en genieten van de maaltijd. Ook al is het dan de Pesach maaltijd met bittere kruiden. Een stuk herdenking van waar je vandaan kwam. Een enorme tocht door de woestijn met alle ontberingen die erbij hoorden. Toch is het zo van dat je dus mag aanleggen en genieten van de maaltijd. Nou, wat heeft dit ons nou te zeggen? Dat wij in navolging van onze meester Yeshua het Pesach mogen vieren. Dat we in alle rust daarvan mogen genieten. Dus niet meer dat gehaaste en dat klaarstaan om te vertrekken. Gedenken dat we uit het Egypte van de slavernij bevrijd zijn. En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. De Israëlieten werden uit Egypte bevrijd. Wij zijn ook bevrijd uit de slavernij. He, uit het Egypte, zeg maar. Gedenk het aan het offer van Yeshua voor ons. He, het lam wat geslacht is. Wat natuurlijk op het Peeschal gegeten werd. Maar waar wij nu aan kunnen denken: aan Yeshua als het lam. Schuilend achter het bloed van onze verlosser. Het bloed van het lam wat aan de deurposten gesmeerd werd, dat is eigenlijk ook een beeld van het bloed van de verlosser, van Yeshua, waarachter wij kunnen schuilen en zo dus ook het eeuwige leven kunnen ingaan. En jubelend in het verlossingwerk van onze verlosser. En Yahweh verhogend om zijn werk, want alle eer en alle dank zal naar Yahweh gaan.